Astrid de Jong. 0800 1121 of als je KPN hebt, Nachtzuster, Apestaatje, Omroepmax.nl maar serieus, als je KPN hebt en je kunt niet bellen naar 0800 1121... je krijgt een ingesprektoon of een raar piepje... stuur me even een mailtje, want dan ga ik ze verzamelen... en dan heb ik een goed verhaal volgende keer voor Jerry of een van zijn collega's. Uh, even kijken, je kunt ook uh, bellen naar 0800-121... of mailen naar omroepmax.nl. als je een antwoord hebt op de vraag van Wim van Meersen. Wat is veiliger, in een dubbeldekker trein beneden of boven gaan zitten? Dat vraagt hij zich af. En Trace wil weten waar het geld naartoe gaat... als een multinational een boete krijgt... Meneer Hofman, die wilde het recept van krentjebrei... maar dat is vol overtuiging uh, beantwoord door gezien Reinders en haar kookrubriek. Maar Paul die kwam net met een nieuwe vraag. Waarom hebben we in een klein land als Nederland zo verschrikkelijk veel dialecten? Twitteren kan ook hè, naar @nachtzuster en uh, via omroepmax.nl slash nachtzuster kun je ook chatten tijdens dit programma. Facebook.com slash nachtzuster is ook actief, maar het allermakkelijkste blijft als het je lukt. 0800 1121. Langtel Ernie dan nu en Jerry Jerry, dial me align. operator, operator 0800 1121 Ruben, goeie nacht. Ja, goeienacht. Hallo zuster. Zeg het eens. Dus. Uh, de vraag van die mevrouw betreffende het erfrecht. Ja. Die mevrouw, die, uh, de, er kwamen beantwoordingen, maar men ging men was al aan, al aan het einde van het proces. Oh. De eerste vraag die gesteld moet worden, is de, de overledene. Heeft hij een testament opgemaakt of niet? Daar gaan wij van uit. Oh, uh -huh. ja, als yeah. er een testament is opgemaakt, dan geschiet alles volgens het testament. Als de persoon het testament ook aanvaardt. Hmm. Want je kunt het testament opmaken en ja. dat is een, een, een eenzijdige handeling. Niemand hoeft ervan te weten. Pas als je bent overleden, je komt te overlijden... en de notaris je oproept en zegt dat jij genoemd wordt in het testament... dan pas kun je zeggen van nou, ik aanvaard het of niet. Of ik, nee, maar, niet ik denk iedereen, met... iedere wildvreemde voorbijganger kan gaan roepen... of dat hij het niet aanvaardt. Nou, nee, die wordt opgeroepen. Als er een testament is, ja, dus ja. het belangrijke is, is er een testament of niet? Die mevrouw moet weten of de persoon die komt te overlijden een testament heeft opgemaakt. Mm -hmm. Een tweede vraag is, die mevrouw, wilt weten, die mevrouw moet weten in welke erfrechtelijke situatie... Ze staat ten opzichte van de overledene of degene die komt te overlijden. Mm -hmm. Met andere woorden, als zij geen erfrechtelijke relatie heeft, dus is er bij geen testament, dan, kan die mevrouw, die mevrouw, dan hoeft die mevrouw die vraag helemaal niet te beantwoorden. Met andere woorden, in je hebt taal, heeft ze geen recht op een erfdeel van de overledene dan hoef ze die vraag helemaal niet te beantwoorden. Ja. Uh, kijk, het is, uh, dus ik zou het nog verduidelijken. Nee, het is duidelijk genoeg, Ruben. Nee, Ruben, Ruben, nee, nee. Het is echt duidelijk. Ja, dan had ik nog een antwoord ja. op de vraag van de EG. Als die mevrouw, in, tenminste, bij, uh, als het budget... zoals het de afgelopen weken is opgemaakt... dan is... Dat zijn de boetes, die worden opgelegd, uh, inkomsten, of die worden opgenomen in de begroting van de Europese gemeenschap. Oh, echt? Ja, ze worden, kijk maar, uh, uh, degenen die het willen nakijken, die kunnen kijken naar de goedgekeurde begroting. Daar wordt er een post opgenomen voor boetes, net zoals het in nationale verhoudingen gaat. Cool, maar dan, dan moeten ze gewoon nog veel meer boetes gaan opleggen. Dat is handig. Nee, maar, oh. maar, maar de, ze kunnen niet zo willekeurig een boete opleggen. Oh, omdat elke, elke, elke subject die gestraft wordt het recht heeft om een rechterlijke beoordeling te vragen. Oh ja, daar gaat dus ook dan gaan een tijd in zitten. Dan gaan we naar het Europees Hof. Dan gaat, de, gaat het Europees Hof het beoordelen of het rechtvaardig is. Hartstikke goed, Ruben, dankjewel. Alsjeblieft. Tot de volgende keer van de volgende keer. Dag. Ik word toegelaten. Ja, dat weet je maar nooit, hè? Ja. ja. Doe. Het, is, uh, het is een soort, uh, soort lotingsysteem, zo langzamerhand. 0800 1121. Marco. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hey. hey, ik had jou vorige, uh, vorige week aan de telefoon. Nee hoor, dat was ik niet. Een speculaas. Oh ja, dat was uh, tegen ja. twee keer achter elkaar ook. Ja, ja mooi hè? No. Hey, maar dan stond ik vanavond, uh, of vanmiddag in de, in de, uh, in de supermarkt. Ja. En dan werd ik uh, voor de keuze gesteld, beefburgers of hamburgers? <laughs> <laughs> wat is dan het verschil? Hey, ja? ik, ik durf niet te zeggen dat het hetzelfde nee, ik is. <laughs> nee, beefburgers. Hey, Even, even, even ja. wat anders tussendoor. Jullie hadden het, oh, ja. had het net over de KPN. Ja. ja, ik heb uh, geprobeerd met, uh, jullie te bellen met de, de Lebara Ja. ja en, ik, en, ik, en ik kreeg ook geen verbinding. Maar de marshal die de mensen met de KPN hebben... dan krijgen ze nog iemand aan de, aan de telefoon. Want nee. Ik, uh, nee. ik kreeg... Uh, ja, jullie kregen een helpdesk Oh, aan de nu? Telefoon. Ja, we kregen... Nou, we kregen Jerry. Ik weet niet... Ik, ja, eigenlijk nou ja, ja, ik, dan ik, dan krijg ik de neiging om met iedere vraag, dan vraag dan. Jerry te bellen. Ja. Ja, dan ben je al lang blij. Maar ja. ik probeerde het dus ik uh, kreeg het advies van uh, Bel met Labara helpdesk. Nou, die zijn open van 9 tot 9. En dan niet van 9 tot 9 dat het bij 9 ook weer begint. Nee, 9 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. Maar is dat een vrachtje? Uh, vrachtje? Een, een, een, nee, dat bestaat echt labara. Ja, ja, ja, dat is een goedkope provider, wel. Ja, weet je dan vraag je, je natuurlijk ja, een beetje om problemen. Ja, dat vraag het ook om natuurlijk, ja. is, maar... <laughs> het is een beetje bij Sputnik FM gaan vliegen. Dat de... Ja. <laughs> bara. ik ken het helemaal niet. Nee, nou ja, heel goedkoop hoor. Daar is het van. Hey, maar het verschil tussen Beefburgers en hamburgers. Ja. En dan uh, haak ik er nog eentje. Oh. Want ik stond bij de kerstbroden. Ja, wat is nou het verschil tussen een kerstbrood en een paasbrood dan? Nou, ik denk gewoon dat de paasbroden niet heel hard gaan op dit moment. Nee, maar wat is het verschil dan? In het recept bedoel je? Ja. Ik ben volgens mij een maand of vier. <lacht> <lacht> een maand of vier langer in de diepvries. Dat, nou, dat is het verschil. Volgens mij kan ik het zelf wel het antwoord geven. Ja, maar dat doen we niet. Nee, dat zou okay. naar zijn. Marco, ik ga op zoek naar biefburgers, hamburgers, kerstbrood en paasbrood. Goed? Oké, okay, tot meid. Tot de volgende keer. Hey, later. Hoi. 0800-1121. gert Wauw. Wow. Ja, alles goed. Waar ben je, gert -Jan? Ik ben aan het werk. Waar? Uh, in uh, regio Schiphol-Rijk. Maar wat ben je aan het doen? Uh, nou, ik loop nu een beetje rond eigenlijk. Ja, nou, dit... Met jou en het bellen. Ja, dat is ongeveer mijn baan. Alleen ik praat er ook de hele tijd bij. En ik, ja. eigenlijk zit ik ook. Oké, okay, nou, dat ja. is lekker toch? Maar jij zorgt dat we veilig zijn op Schiphol. Uh, met heel veel andere mensen, ja. Oh, oké. Okay. Nee, maar dit is even uh, je rookpauze. Je lunchpauze, Je koffiepauze, ja. Je, je... ja. ja. Cool. Ik had de volgende vraag, hè. Ja. Uh, we zijn een tijdje geleden ben ik verhuisd samen met mijn vriendin. We zijn wat groter gaan wonen. Mm -hmm. En nu verbruiken we ook wat meer energie en voornamelijk ook gas. Mm -hmm. uh, nu zie ik die rekening eigenlijk ook omhoog gaan. Mm -hmm. En we zijn eigenlijk nooit zo bewust mee bezig geweest. Dan denk ik, nou, dan moet je toch op kunnen besparen. Ja. Dat moet ook zeker kunnen. Alleen, er zijn zoveel keuzes heb je in pakketten en zoveel maatschappijen. Zeker toen tien jaar geleden die markt open gegooid is... Ja. Alleen als consument is er eigenlijk maar er niet uit te komen wat nou echt goedkoper is. Want elke, elke maatschappij laat de prijs op een andere manier zien. De een met btw, de ander zonder. De andere verschilt erin ze vastrecht. Mm -hmm. Vergelijkingssite, er uh, dus hadden er ook tig van. Uh, is er is een geen eentje eigenlijk die uh, met dezelfde uitkomst komt. Mm -hmm. dus dat lijkt een beetje op hetzelfde verhaal als die zorgverzekering in de uitzending van vorige week. ja. Ja, dat je ook uh, nergens een uh, betrouwbare, uh, objectieve. Ja, uh, ja. Precies, wie zit er achter die ver, uh, vergelijkingssite? Dat is ook niet duidelijk. Is dat een, in dit geval een energiemaatschappij of is dat echt een uh, onafhankelijk iemand? Daar ja. dat kom ik niet uit. Ik denk, ik bel jou op. Ja, dat is altijd het beste antwoord. 0800-1121. Ehm um, heel even, want, want, want uh, dit is natuurlijk typisch zoiets. Het verschilt van mens tot mens. Want de een die... Uh, ja, dat klopt. Ja, de een die, die uh, werken allebei en die hebben alleen s'avonds de tv aan en verder niks. En je hebt ook mensen die, mensen die een complete wietplantage op zolder hebben. Dus het verschilt nou, nou, een beetje. Dat laatste hebben we niet. En alles wat nee. dat zeker niet zeggen. Nee. Maar, maar het is wel zijn... handig dat we het even weten, hè? want als je het hier niet zegt... dan kunnen ja, nee, we er ook geen rekening mee twee. houden met z'n energie. We zijn met, ja. met z'n vier thuis met en vier. met gas zitten wij de, uh, net op de 2000 En uh, Met kwh met elektriciteit, zitten we uh, zo rond de uh, 32 3300 per jaar. Is dat. Weet je, er zijn heel weinig mensen die dit zo weten, hè? want jij nu weet... Ik, en dan zeg ik mensen, natuurlijk bedoel echt? ik vrouwen. Maar ik ja, okay, maar eigenlijk <laughs> nee. moet, zou iedereen dat moeten weten. Want eigenlijk je wel. Ja. Is dat je grote kostenpost elk jaar. Ja. Hey, en doe jij ook, als jij dan naar Schiphol gaat... dat je eerst alle stekkers overal uittrekt? Nee, nee, nee. Dat moet je doen. Dat schijnt echt, uh, dat schijnt echt dat, nog ja. te schelen. Zeggen ze. Uh. Zou dat echt zo zijn? Nee, nou ja, ik weet het ook niet. Ik, ik denk het niet. Okay. Ik kan me mij niet voorstellen. Nou, en dat, weet je, als ik, ik zoek gewoon, ik ga gewoon op zoek naar een luisteraar die ook uit een in een gezinssituatie met vier personen zit. En die ook ja. onge, ongeveer gelijk gebruiken vindt. en die zegt van nou, ik ben zo tevreden over mijn energiemaatschappij, en want ik betaal minder dan ooit. Ja, en dan nog even bedankt. voor twee weken geleden dat ik een vraag over de huurzaak zoeken in, uh, in Rome. Ja. En daar kwam een leuke antwoord op. Ja, maar heb je nou daadwerkelijk de locatie al geprikt? Uh, ja, nou ongeveer wel. Want er was een mevrouw die vertelde over de buitenwijken. Mooie ja. locaties. Dat heb ik ja. in gedachten. Want ja. dat vond ik wel heel leuk. Ja. Alleen nog met inside insight van een hotelmanager. Daar uh, moet dat het nog even fine tunen. En dan kon het helemaal goed. Oh, wat een toestand joh. Maar leuk. Nou, uh, ja. ik hoor van je. Ja, in januari. Oké, okay. succes hè? Ja, fijne avond. Hetzelfde, doei doei. Ja, Oké, okay. hoi hoi. 0800 1121. Hans. Goedenacht. Goedenacht, Hans. Weer. Hallo. Je had het over uh, de raadontvangst via de Astra-satelliet. Ja. Nou ja, dat ben ik gespecialiseerd op. Ik kan jullie gewoon vrij ontvangen. Alleen tv, dan moet je een kaart hebben van kanaal digitaal. Ja. En de radio's anders zijn praktisch allemaal vrij air te ontvangen. Dus uh, ik uh, ontvang jullie dan uh, nou ook via uh, de groot de Ja, maar Hans, jij zit gewoon in Nederland. Ja, dat maakt niks uit. Oh. Ik heb een kennis die uh, rijdt naar uh, Rusland. Oh. Ik kan jullie ook ontvangen. De, de ASEAN-satelliet zendt uh, met zijn footprint over heel uh, A Europa. Ik kan ook Japan ontvangen. Ik Hans, kan ook uh, Brazilië ontvangen. Hans? Hans? We moeten gewoon iets bedenken. Want je belt graag naar dit programma. En je hebt van heel veel dingen heel veel verstand. Maar die telefoonlijn van jou... Hè? Ik heb een mobiel. Wat? Een mobiel. Het blijft waardeloos. oh maar goed, ik wou zeggen... Eh, ja, ook, oh, ik zeggen. Zeg, per... Ik heb het al minstens vijf keer te Nee, Hans, ik dank je hartelijk. Maar echt, we kunnen het gewoon niet verstaan. Dus ik, uh, nee. ik wens je een goede nacht. En ik spreek je waarschijnlijk uh, binnenkort wel weer een keer. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Wim van Meersen wil nog steeds graag weten waar hij veiliger zit... in een dubbeldekkertrein, boven of beneden. En eens even kijken. Marco, die wil graag het verschil weten tussen beefburgers en hamburgers. Oh, ik Zet een vinkje verkeerd. Um, diezelfde Marco vraagt zich af wat nou eigenlijk het verschil is tussen een kerstbrood en een paasbrood. Paul die vraagt zich af waarom we in een land als Nederland zo'n klein land zoveel verschillende dialecten hebben. En Gertjan had ik net aan de telefoon, die wil energie en gas besparen. Een gezin van vier personen. Wat is voor hem de beste keus? 0800 1121. Meneer Hietbrink. Ja. Ik ben dus een autodidact op het gebied van dialecten, oh. ik heb er heel goed, heel veel televisieprogramma's mee gehad, lezingen op universiteiten, oh. maar ja, een autodidact die blijft die autodidact en daarbij is het de bedoeling van het ABN, dat is dus het Algemeen schaapsnederlands Nederlands, om de dialecten uit te schakelen. En waarom hebben ze de dialecten uitgeschakeld? Je leert dus ABN, algemeen beschaaf Nederlands, omdat jullie dan van de reclame, radio en televisie, meer mensen kunnen bereiken. Maar als je dus boeken moet uitgeven en radiozennertjes moet maken voor al die dialecten, dat is te kostbaar. Ja. En hoe komt het dat je in Nederland zoveel dialecten spreekt? Dat komt omdat wij vroeger alle, alle provincies, we hebben twaalf provincies dus nu, die zijn uit andere landen gekomen, maar het is wel een cluster van Duitse dialecten. Dat is dus Lotharingen, Zwitserland, Oostenrijk, Bohemen, Transorvanie, Limburg, Brabant, Saxe, Oost-Duitsland, uh, Gdansk. Noorwegen, Zweden, Zwitserland, uh, Engeland. Je kunt het niet opnoemen. Uh, de geleerden weten het ook, maar de, de, de, de dialecten gerelateerd aan het Nederlands, nee. dat is één groot blok van heel Noordwest-Europa, nee. en het is zelfs zo dat ze in Engeland een gemixte taal spreken met half dialecten. En dat ze in Frankrijk een gemixte taal spreken met omringd door dialecten van Lotharingen, de Elzas van, uh, zeg het maar, de, de, de, uh, het Vlaams, het, het Wallonisch affaire. En ja. wij spreken zoveel zo dialecten. Ja. Om, en dat betekent die dialecten betekent die lijkt één. En die nijten allemaal op elkaar. En de ionische dialecten, dat is Hellas, dat is Griekenland, dat is Byzantijnen. Die hebben ook weer een cluster. En dat is dus, die dialecten kunnen ze allemaal heel goed verstaan. En een Zweed, en een Fin, en een Noorweger, die hier komt voetballen... die verstaat in veertien dagen helemaal Nederlands perfect. Zijn nou... Is het nu bezig duidelijk? Nou, het was in ieder geval zeg maar een uh, afgerond verhaal met een begin en een eind... Ja, en die dialecten. Ja. En die dialecten blijven altijd. Want me, uh, iedereen wordt geboren. Ja. Uh, er ja, zijn he. meer provincies. En, en je spreekt duizend dialect, En dan komt het rare, het vreemde. En dan ga je naar school. En dan wordt je dat dialect afgeleerd. Ja. En dan moet je een andere taal gaan leren. Ja. En, en, en, en die meer wortels heeft. Dus de dialecten hebben wortels. Dus als ik zeg tegen u. Uh, bijvoorbeeld in het dialect. Uh, Koekeloeren Koeken loeren is kijken loeren in het Nederlands. Ziet u? Oh, ja. koekeloeren. En dan zit er een Duits element in. Ja. En daar heb ik in gestudeerd. Ja. En ik heb zo'n stuk of twintigduizend dialecten die ik dus onder de knie heb. Maar ik krijg geen erkenning omdat de dialectiek door de Nederlandse Taalunie is uitgeschakeld. omdat ze daar niks aan kunnen verdienen. Begrijpt nou. u dat? Dat ze er niets aan kunnen verdienen? Wel, nee, maar. Ze <lacht> kunnen er niet aan verdienen. Nou. Ze moeten het van de master. En ik kan het heel Nederland, ja. nu aan de telefoon, waarschuwen ja. dat over 25 jaar ja. ons ABN ook is uitgeschakeld en wij allemaal Engels spreken. Nou, dan spreken dus we maar Engels politie? Over 25 jaar bellen wij elkaar? In het Engels. In Engels. Yeah. Well, ja, Zelfs we kunnen niemand meedoen aan het Jongste Festival nee. zonder Engels. Dat is schandalig. Ja. Het is ook een protest wat ik hier laat horen. Bedankt meneer Hietbrink. Als je nou, kijkt op internet, Hietbrink yes. Oertaal, en dan krijg je het hele verhaal. Ja. Nog googelen, een keer. Googelen. Ja, ja. googelen. Dag meneer Hietbrink. Hiet bye bye. Bye bye. Bye bye. Words without words is dit. Van de klosset. Nooit gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door één deur.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 zonder woorden. Van Siep van de ploeg van de kast. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen of je antwoorden. Rinsian, goedenacht. Hallo, goedenavond Astrid. Hallo. Wat een leuk programma heb je toch? Vind je? Ja. Ik vind het gaat een leuk. beetje alle kanten op vannacht. Ja, dat vind ik juist leuk. Oh, uh, Dat het allemaal over verschillende dingen gaat. Oh ja, nee, ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje wakker schrikken af en toe. Ja, maar dat is ook wel nodig om eens een keertje weer een ander onderwerp aan te spitsen. Want ja. dan surf je even weg ja. en dan denk je: van, hè, ja, dat, dat, dat is Ja, dat is ook dan wel weer waar. Ja. En, en, en daarom bel ik ook even. Ja. Want ik heb het, uh, ik, ik, ik vind uh, sinaasappels. <laughs> en sinaasappels? En, een, en een, beetje, een beetje kiwis. Die vond ik vroeger altijd zo lekker en die waren ja. altijd zo lekker zoet altijd. En dan had je sinaasappel en dan pest je en dan. Nou, dan was hij echt lekker zoet. Ja. En de kievis waren ook lekker zoet en lekker uh, sappig en zo. Maar de laatste tijd kan ik nooit meer een lekker sinaasappel vinden. Ik ben overal geweest, ik denk later, een keer proberen bij de echte versman, hè, bij de groenteboer. Maar die waren ook niet echt zoet. Maar je en, bedoelt, en... bedoel je niet toevallig sinds zeg maar een maand of twee, drie? Nee, nee. Ik oh. bedoel, uh, nou, ik denk sinds een jaar of vier, vijf. Oh, een jaar of vier, vijf? Ja, of oh. ietsje langer nog. Oh. Maar ik heb het idee, ik vond ze vroeger altijd heel erg lekker zoet. Hè? Ja. En dan, dan uh, pers je hem uit en dan is het echt zoet. Maar de laatste tijd, de laatste jaren dan, is het net of ik een breedvoet uh, uit pers. Ik wil niet uh, persoonlijk worden, maar is alles goed met je papilletjes? Ja, dat is prima. Want als ik appassientje, oh. of tenminste als ik zo'n uh, van dat uh, vorige sap drink, ja. dan uh, dat is het prima vaak. Oh, oké. Okay. Nee, dan, dan is en, dat het uh, niet. Nee, nee, en ik vergeet me ook niet tussen een grapefruit en een sinaasappel. Dat ook niet. Mm. Maar die zijn groter. Mm. Mm. Mm. En, er zijn, en er zijn veel meer hoor. En dat gaat ook niet alleen over sinaasappels, maar dat gaat ook over appels. Die schijnen de laatste jaren ook niet echt. Uh, die, schijnen, die schijnen ook niet echt lekker. Uh, mm, nou nee, dat ze uh, ja, een lekkere echte appelspaar apel, hebben. Dat hoor ik ook heel veel. Maar ik heb het met name over de sinaasappels. Ja, het zijn dan, bij uh, jou de sinaasappels die een beetje dwars zitten. Ja. Ja, want dan, dan, uh, he, dan bij het eten dan een persje uit... en dan uh, van, die, van die zure dingen, dan krijg ik wel van van de maagzuur. Ja, ja. ja dan, dan komt Ja, je oprispen. Uh, de, maar als het al vier, vijf jaar is, dan is het in ieder geval niet. Want ik dacht, weet je, in de zomer is het fruit lekkerder dan in de winter. Zoeter, dacht ik. Ja, dat, dat ook. Maar ik zou nog te denken, ik denk, want ik hoor wel dat sinaasappels ook wel verven, geloof ik. hè. Verven? Oh, ja, hou op. Die oh, hou op. Nee, echt waar. Dus ik ja, dacht, het, het verbaast mij ook helemaal niks. Genoeg, ja. Dat ze niet rijp genoeg zijn, dat ze gewoon eigenlijk groen zijn. Maar ja. ja. Ik denk, de mensen, willen we willen toch verkopen, dus we laten die dingen maar oranje verder. Ja, dan even met de wk spuitbus eroverheen. Ja. ja. Ja, toch? Nou, het was wel. <laughs> Wist je dat niet, dat ze die sinaasappels wel verfden? Nou, ja, ik, ik weet dat we ooit een keer een gesprek hebben gehad. Omdat ik. Wij niet erin, Jan, maar iemand en ik. Omdat ik uh, in uh, ik was in Amerika in uh, Disney World. Ja. En daar verven ze het gras. Ja, daar staat minder iets van. Ja, waar kom je aan? Het waren ze gras groen aan het verven. Dat wordt natuurlijk op den duur een beetje, een beetje gelig, een beetje bruinig, of kale plekken. Maar het verven is gewoon, het, al het gras verven ze groen. En toen zei iemand inderdaad: Ja, maar dat doen ze met de sinaasappels en de appels ook. Die verven ze gewoon. Dat, dat wil je toch niet Kijk, want de appel is nog veel erger, want dan eet je het schilletje op. Ja, dat is waar. Maar een appel die heeft ook nu vaak meerdere kleuren. Hè. Die is niet alleen maar helemaal groen of helemaal rood. Die is meer, dat is voor die mensen heel moeilijk om dat precies bij te verven. Ja. Kijk, een sinaasappel is helemaal oranje. Die kun je ja, die dompel je uit. gewoon met hele kuddes tegelijk in de ja. oranje verf. Ja, ja. Maar dat hoe denk, krijg je ze er dan weer uit? Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk wel een vertuurmantje. Ik heb geen idee. Oh, dat is een goed idee. Met een frituurmandje. Maar dan zou je ja. toch ergens op de sinaasappel nog, een, uh, nog, een, nog ruitjes moeten zien. Maar dat is wel... Ja, dat want wel. Daar, ik dacht dat, het, dat een sinaasappel zo'n geribbeld schilletje had. Maar dat is niet zo. De verf is gewoon niet glad opgedroogd. Nee, ik, ik, denk, ik denk dat dat, dat, dat droogproces te kort is geweest. Ja, hmm... Maar een sinaasappel, ja. nou ja, laten we, er allemaal, laten we hem niet meer af... Waarom zijn de sinaasappels al jarenlang... in ieder geval volgens de ervaringen van Rincian, minder zoet dan vroeger, net als de kiwis? Ik zoek een antwoord, uh, is het goed? En dan uh, heb ik nog een klein vraagje... als je oh. dan bij, bij zo'n groente, groentewinkel staat... Mm -hmm. hè, en, en die man die zegt van... Uh, nou, uh, hoeveel, uh, uh, hoeveel sinaasappels wil je hebben? Mm -hmm. hè, en dan zegt die man dat, en wat zeg jij dan? Dat hangt er een beetje vanaf. Hoeveel sinaasappels ik op dat moment nodig heb, Rinsian. Uh, als je dan zegt, doe maar. Hè? Dan zeg jij, doe maar. Nee, doe maar zeg ik echt iedere donderdagnacht om twee uur. Maar niet, ik zeg dat niet als de, de groenteman tegen mij zegt, hoeveel sinaasappels heb je nodig? Nee, maar als hij zegt, van, is dat goed? Hè? Als je moet één stapje zegt, van, als... terugzetten. Ik kom bij de groenteman. Jij komt bij de groenteman? Ja. Die zegt van, uh, nou uh, jij zegt ik wil bijvoorbeeld uh, optimisten hebben. Ja. En de groenteman zegt van, nou ik heb 11, uh, is dat ook goed? Uh, nee. Zeg je dan? Ja, ik zeg, oh, dan, zeg dan nee, nee maar ik maar. zeg jawel. Ik zeg wel, doe maar. Ja. Nou en daar wat we hebben, we hebben ja. is het ook zo? Is het ook zo elke keer elke donderavond als jij doet draait in het begin van jouw programma dat er een groenteman met elf zit. dat de omzet. Met elf... Nou, dat mag ik toch hopen wel. Die krijgen iedere keer Buma's uh, overgemaakt. Jawel, Maar is het ook zo dat ze deze van maar weer een op opvissing krijgen... dat ze weer weer verkopen. Ja. Want ik zou het bijna denken, maar ik zou ja. het ook zeggen. Er is een aanzienlijke stijging in de verkoop van het album waar, waar uh, Nachtzuster op staat. Zie? In de verkoop, Ja. Dat... ja. Ja, nee, dat, nou, ik denk dat zal, wel, dat zal wel zijn. Maar wat Weet heeft het het dat nou echt... met die... Ik, het ligt echt aan mij, ik ben een beetje moe. Het is drie minuten over half vier. Maar wat heeft dat nou met die elfde sinaasappel te maken? Nee, ik wil gewoon even... Even, even doe maar uit jouw mond horen. Oh. Is dat het relateren aan de vraag... die erop al volgt. Pff, ik vind het een ingewikkelde constructie. Nou... Zeg uh, Rinsjan, bedankt, hè? Is goed. Fijne avond verder. Dag. Hoi. Tot de volgende keer. Goed, Henny. Uh, goeiedag, Asleen. Hallo, zal ik even bluf zeggen? Uh, ja, <laughs> doe maar. <laughs> ja, dan moet jij zeggen, ja, doe maar. <laughs> ja, ja. Wat kan ik voor oh. je doen, Henny? Uh, ik denk dat ik twee antwoorden heb. Oh, de kortste en de makkelijkste is die van die paasbroden en die kerstbroden. Mm. Ik ben ooit mijn werkzame leven begonnen uh, als bakker. En ja, um, ja die, wij maakten die dingen gewoon precies hetzelfde. Ja, echt? Het is gewoon net wanneer je ze maakt. Dus als je ze in november december staat te maken, zijn het kerstbroden of kersttollen. En uh, als je ze tegen april uh, aan het maken bent, dan zijn het paastollen of paasbroden. Oh, oké. Okay. Bij ons was het in ieder geval gewoon dezelfde spijspil en uh, krentenbrooddeeg. En dan uh, in elkaar rollen en uh, nou, een bepaalde vorm aangeven. Ja. Afbakken, klaar. Ja. ja, ik krijg altijd een beetje honger van dit soort gesprekken. Maar ik, um, oh. ja, nou ja, ik vind het ook een beetje ontluisterend eigenlijk. Ja, ik weet misschien dat er ook wel bakkers zijn die er wel iets anders aan doen. Ja. Maar uh, het, zo, het, zo deden wij het in ieder geval. Maar niet met Pasen, gewoon een extra ei of zo? Nee hoor, wij maken gewoon standaard... Waar we, ook, waar we het hele jaar door de krentenbroden van bakten... daarvan hetzelfde deeg maakten we de kerstdolle en de kerstbroden. Maar, maar Henny, waar, waarom waren jullie het hele jaar door kerstbroden aan het bakken? Nee, nee, krentenbroden, sorry. Oh, maar, gewoon ik, krentenbroden. Nou, ja, oh, okay. Dus er ging gewoon, op een gegeven moment zet je, zet je er een, andere, een ander bordje bij we maken zeg maar, kerst- en paasbrooden. die maak je in de vorm van ja, een stol noem je dat. Hè? Dat, is dat, dat wordt gebakken op een vloerplaat. En dat heeft dan uh, ja, een beetje een vorm zo'n zo ovaalvormige uh, uh, uh, ovale vorm. Ja. En, en normaal een krentenbrood met of zonder spijs, die we in een broodblik. Dus dat uiteindelijk krijgt meer de vorm van een brood. Ja. Maar het Slim. Wat je, waar je het van maakt is precies hetzelfde. Oké, okay. nou en wat had je nog ja. meer? Nou, daarna, en ik ben een jaar of drie wakker geweest en daarna ben ik bij de spoorwegen gaan werken. Dat is wel praktisch en, dit, ja. Ja, en de, de, de laatste bijna veertien jaar werk ik bij incidentenbestrijding van ProRail. Oh. Dat is, dat is de, de, de afdeling ProRail spoorbeheerder en incidentenbestrijding valt onder verkeersleiding van ProRail. En die, ja, wij doen zeg maar, de ongelukkendienst van het spoor. Nou, dan weet jij waar je veiliger zit in een dubbeldekker trein. Nou, ik, ik kan er in ieder geval iets over zeggen, want uh, er is niet een heel makkelijk antwoord op. Kijk, om oh. te beginnen zit je eigenlijk overal in een dubbeldekker heel erg veilig. Want als je, als je kijkt naar alle vervoersmogelijkheden die er zijn, dan zeg maar... Uh, nou, dan, heb, dan loop je gewoon het minste risico in een trein. Als je het hebt over uh, reizigerskilometers ten opzichte van elke andere vorm van vervoer. Dus, uh, dus ga gerust overal zitten. Maar als je even... Als, je gaat, als ik kijk naar de zeg maar, ongelukken en dingen waar ik bij geweest ben... of waar ik van gehoord heb... Hmm. Dan, uh, dan is er ook niet een heel makkelijk antwoord op te geven. Want het heeft heel erg te maken met wat, voor ja, wat, wat er wat gebeurt. Voor, ja, ja. Wat er gebeurt, ja. Als hij met je zijn dak bent, tegen een viaduct aanrijdt... dan zit je boven het minst goed. Maar als, uh, als, hij, uh, als de onderkant eruit wordt gereden... door een stuk ijs op de rails... heel ver is... gezocht, maar het zou een keer kunnen gebeuren... dan, uh, dan moet je boven... Nou ja. Ja, boven ook je, meer, goed. Je, je gaf een mooi voorbeeld. Een aantal jaren terug is er in Amersfoort een dubbeldekker door, wij noemen dat door een stootjuk heen gereden. Dus gewoon met de hoge snelheid op een zeg maar, doodlopend spoor terechtgekomen. Ja. En uh, zijn trein door die gigantische massa in verhouding tot de snelheid, is die zeg maar over dat juk heen geklommen, dus omhoog gegaan. Hmm. En uh, toen is een deel van de bovenkant van, uh, van die trein is tegen een, uh, een wandeltraverse die daar over de perons heen gemaakt was. Ja, dus, dus een van de, ja, ...van de voorkant was een cabriootje gemaakt, zal ik maar zeggen. Ja, dan ja. Kan, je, kan je beter niet boven zitten. Nee. En, uh, maar als je bijvoorbeeld stelt dat uh, theoretisch denkbaar, het is denkbaar... Ik, uh, ...ik kan me niet herinneren dat het ooit gebeurd is in Nederland... ...maar dat je bijvoorbeeld bij een flankaanrijding, uh, flank ...waardoor een trein omvalt... Dan, uh, ...dan kan je bijvoorbeeld ook beter beneden zitten... ...omdat dan, ja, dan zijn je, je g-krachten zijn veel minder... ...en je zit, omdat je dicht op het zwaartepunt zit... Ja, dan, dan bots je minder hard ergens tegenaan zelf. Hè? Want de meeste, als er alles iets gebeurt met de trein, dan ontstaan de meeste verwondingen... doordat je plotseling tegen de, de stoel van je buurman aanslaat of zo. Ja. Dat soort, dat en dan idee. kun je dus beter laag zitten, want dan zit je qua zwaartekracht dichter bij... dan ja, zit je het steviger. Dus het, het zwaartepunt van zo'n dubbeldekker trein zit natuurlijk heel laag. Hè? Die ja. de wielen zelf en wat er allemaal aan zit, dat is, dat is het zwaarst. En als die, als, als die echt omvalt, ja, dan, maar, dan leg je gewoon een grotere afstand af als je aan de bovenkant zit. Dus een een zit tegen de zijkant, hè, als je op een gegeven moment neerkomt. Ja, en dan heb je een grotere kans op letsel. Ja. En, maar ja, je zei ook net, als er bijvoorbeeld aan de zijkant iets naar binnen steekt. Hè, bijvoorbeeld, ja, er, er komt iets dwars over het spoor te liggen. Uh, van ijzer, en weet ik het, of een, een vrachtwagen, uh, of iets dergelijks. Ja, die, die slaat tegen die trein aan en dan zit je boven. Dan zit je net een beetje boven daar waar er wat kan gebeuren. Ja. Ja, dus, dus ik, zou, ik, zou niet, ik zou zeggen ga gerust zitten waar je zit waar je wilt zitten. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit, want de, A is de kans echt heel erg klein dat er wat gebeurt. En als het wat gebeurt is het zo afhankelijk van wat het is, dat, het, uh, ja, dat is maar, heel moeilijk te voorspellen. Maar Wim, de, de sporen worden toch steeds voller en voller en voller. Want laatst zei een vriend van mij, zegt, nou het, het wachten is op dat er meer treinongelukken gaan gebeuren. En, en, oh, nee, en Wim, nee. die, Wim die de vraag stelde... die, uh, die maakt zich zorgen over dat uh, de dat, uh, machinisten... steeds vaker zitten te telefoneren of te whatsappen... of te of eh. Uh... Ja, nou, dit, ook, in, ook wat dat betreft... want dan refereer je bijvoorbeeld aan Spanje of aan ja. Uh, België... De ja, afgelopen jaar. jaar. Ja, dat is, dat is uh, met het beveiligingssysteem wat wij in Nederland hebben... Is dat, uh, is dat niet mogelijk? Oké, okay, nou dan zou ik, als ik Wim was, bij, zeg maar, verder onbekende factoren van hoe de trein gaat voor ongelukken, zou ik beneden gaan zitten. Ja, nee, als je je echt op een of andere manier zorgen maakt, en het mij niet lukt om te zeggen: van doe, ga terug nee. echt zitten. Weet je. <laughs> ja. als, je, als je gewoon je hond uit gaat laten, loop je al meer gevaar, zal ik maar zeggen. En uh, dan, dan zou ik zeggen, zo, nou, ik ga lekker beneden zitten. En dan uh, een beetje in het midden van zo'n zo uh, zo coupé. Mm -hmm. Dan, uh, nou, maar dat is, dat is ja, dat is eigenlijk is er niet echt een, er is dus geen feitelijke reden voor. Nee, ik. het is erg uh, theoretisch denken, dit. Maar toch Inderdaad, een antwoord. Op, gelukkig, ik, uh... gelukkig, want ik heb best wel wat, wat dingen gezien en meegemaakt. Maar ja. gelukkig niet, uh, maar gelukkig niet... Uh, maar iets met veel letsel met een dubbeldekker... en dat er een, een significant verschil was tussen de boven- en de onderkant. Goed nieuws, dankjewel. Graag gedaan. Goeienacht, hè. Hoi, hoi. Hoi. Train is dit. En uh, als je dan botst, dan heb je blauwe plekken. Bruises. Haven't seen you since high school. You see still beautiful? Gravity Quite yet I bet you rich as hell one that's five, and one that's three, then two. Verdikkie, wat vind ik dit mooi, zeg. Ja, ik vind het echt een prachtig liedje. Vooral ook omdat het erover gaat. Dat uh, als je nare dingen meemaakt in je leven... dat dat wel betere gesprekken met je vrienden oplevert. Bruces samen met Ashley Moore, Monroe was dat... Uh, Train, het bandje dat zich noemde, naar een trein. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met nieuwe vragen. Maar ook als je Paul kunt uitleggen waarom een klein land... als Nederland zoveel dialecten kent. Wat het verschil is tussen een beefburger en een hamburger voor Marco. Uh, hoe gaat jan energie en gas kan besparen. Waar kan hij zich het beste melden? Welke leverancier met vier personen en gebruik van 2000 kuub gas. En Rins -Jan, die wil weten waarom sinds een aantal jaar het fruit minder zoet is. 0800-1121. Um, ja, nou denk ik, mevrouw Haasbroek. Martie Haasbroek. Martie, goeie... Martie. Martie. Martie. Martie. Ja, Martie. ja. Martie. Goeiedag, Martie Haasbroek. Hoi, Goedenavond. Goedenacht. Zeg het eens. Ja, ik heb een heel andere vraag als al die vragen. Ja, het zou echt zo vervelend zijn als iedereen dezelfde vraag had. Dat is ook waar, ja, daar ja. heb ik helemaal gelijk in. Nou, dan kom ik hier met een leuke, vind ik. Ik mm. heb een kat, nee, het is mm. eigenlijk een poes, maar die, als ik veel weg ben, dan mm. wordt hij schijnbaar boos. En dan piest hij overal, dan piest hij wel eens ergens. Ja. En vooral als ik veel weg ben. Ik denk dat hij daar boos is, maar uh, hoe kom ik van dit luchtje af soms? Ik vind het zo moeilijk, wat moet je daaraan doen? Soms doet hij het op dezelfde plekje. En mm. ben ik weer een hele tijd thuis, daar heb ik nergens last van. Oh ja. Dus hij is gewoon boos. Maar, ik, ik. Want, want, het is wel grappig. Je zegt niet, wat doe ik eraan dat de kat pist? De vraag is, ja. wat doe ik tegen het vieze luchtje wat ik vervolgens ja, te, in mijn huis heb? Inderdaad, tegen het vieze luchtje, ja. Ja. ja. Wat heb je al geprobeerd? Dus, uh, nou, als hij het op dezelfde plekje doet... Ja. Wel is. En ik, ik kan niet eens uh, erg uh, zeggen van dat het echt kattenpies is volgens mij. Dat oh. weet ik niet. Uh, yeah. Van een geurafzet afzetten of zo. Yeah, dan zit ik er een poosje de kattenbak opgezet. Weet je, de, de, de, waar hij zijn behoefte in kan doen. Dus yeah. ik denk, als hij naar dat plekje gaat, dan gaat hij daarop. Hmm. En de een zegt, je moet het met uh, azijn insmeren. En de ander zegt, wel eens met een lapje met chloor. Maar dan zegt de ander weer, dat vinden ze juist heel erg prettig. Dus eigenlijk... Heb ik geen idee. Ja, hij mag op bepaalde plekken van mij dan niet meer komen. Ja. Dus. Uh, dat is dan wel weer slim. Ja. Ja, ja. Maar ja, ik vind het toch vervelend. Ik kom van de week thuis en. Uh, heeft hij toch. Uh, heeft, is mijn slaapkamerdeur open? Ik op heb mijn dekbed gepiest. Dus dat. Uh, <lacht> dat dat, dat uh, kan ik wel wegdoen, dat bed. Maar heel even, echt, want je de... een, zei je nou aan het begin van het gesprek dat het een poes was? Ja. Want, want poesen doen het, dat niet, toch? Het. Oh, ja, dat, dat, ja, dat begrijp ja, ik ook wel, dat die poes een beetje van in de war raakt. Ja, dat denk ik. Maar, maar het, is toch, het is toch zo dat poesen niet, niet uh, hun terrein afbakenen? Ja, dus vandaar dat ik het niet begrijp, ja. Nee, ja. Maar goed, het, uh, wat jou betreft gaat het niet om dat die poes moet stoppen met, uh, met plassen. Maar dat, die, dat als, het, wow, als ja. het luchtje er eenmaal hangt, wat, wat zou je ja, er tegen kunnen ja, doen? Hij mag van mij plassen, heel graag zelfs. Maar op de bak. Anders wordt het een dokter in zijn bak. Ja, anders op zwelt buiten. hij op. Ja, dat is ook niet ja. handig. Nee. Ja. Nou, 0800 ja. 1121 met over uh, voor Huisboek. Ja. Ik kan er natuurlijk iedere keer die, uh, die sinaasappel die niet zo zoet is, kan ik er overheen smeren. Dacht ik me daar ja, aan. ik weet ja. niet. Of je dekbedhoes daar er gezelliger van uit gaat zien. Nou, wel een stukje op een pakket, denk ik. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon je dekbed in de wasmachine gooien. Nou, in dit geval is het een domse dekbed. Dat droeft het allemaal niet Ja. Oh, Oh, het is vandaar dat ik nu een beetje boos was. Ja, adviezen en tipsen. Hoe heet de poes? Oh, en Gerrit, dat zeg je net. Ja, dat heb ik gewoon weer vergeten. 0800 1121 voor de plasprobleem. Blasproblemen van ja. Poes Gerrit. Gelukkig, oké. Okay, hoi, hoi. Dag. dag, dag Marti. Dag. Uh, Patrick. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo, goeiemorgen. Ik heb morgen. een vraag. Ja, ja, ik heb een vraag. En ik luister net aan het Poes-verhaal. Ja. Um, wat ik dus denk, ik heb dat probleem ook gehad. Waarschijnlijk heeft deze Poes blaasfruis. Oh ja, dat kan, hè? En dan gaan ze dus op plekken juist waar jij moet liggen, of waar jij moet zijn, op een bank, of op je bed, of, of waar jij moet zijn, gaan ze juist daar een plasje doen. Als en een waarschuwing? Steken op, ja. ja. Als waarschuwing, als teken van ja, hallo. Uh, er is iets mis. Ja. Het doet me zeer. Ja, dus dat is waarschijnlijk ja. het probleem met de poes. Ja, nou dat is wel een goeie, dat Marty toch even richting, uh, richting dierenarts moet met poes Gerrit. Ja, en dan zijn er wel bij de dierenarts van die middeltjes. Als het, als het dus op een gegeven moment in hoedjes plast, elke keer op hetzelfde plekje. Dan zijn er mm -hmm. wel van die spreetjes die, die je kan spreien Keep away heet dat geloof ik. Ja. En dan komt daar echt niet meer. Ja, ik heb dat. ik ga, dat, dat ga ik dan toch even zeggen. Ik heb dat uh, heel erg geprobeerd. Want ik heb één kat die plast alles onder bij mijn huis. Dat helpt voor gemeten. Nou. tenminste bij mij. Maar misschien dat het bij Gerrit wel helpt. En wat, en wat ook nog kan helpen als hij op één plek plast. Ja. Om dus, om dus daar zijn voer neer te zetten. Ja, want dan vindt hij het vies, hè? Want een kat past nooit waar hij moet eten, namelijk. Nou, behalve die van mij. Maar normale katten, oh. die doen dat niet. <laughs> ja. 0800 voor meer tips en trucs. Wat had je nog meer, Patrick? Nou, ik had op een gegeven moment een programma zitten kijken. De currency van waren. En hun uh, zijn nee. er ook niet gekomen. Dus misschien dat iemand luistert die dat wel weet. Mm -hmm. De hoeven volle melk, hè, van Albert Heijn. Ja. Die schijn je dus gewoon op de aardig te kunnen laten staan. Die kun je gewoon tien dagen laten staan en dan wordt die niet zuur. Oeh. Ja. Dus dat is mijn vraag. Weet iemand wat, wat, ja, wat, wat stoppen ze erin? Wat is er anders aan die melk dat je die gewoon op de aarde kan laten staan... ook als het warm weer is en dat die na tien dagen nog niet zuur is? Ja, dat kan nooit goed zijn. En uh, ja, die, die keurings die van het programma... die zijn toen ook bij verschillende uh, ja, melkbedrijven en de uh, melkunie geweest... en zo hebben dat gevraagd. Maar ze willen maar niet vertellen wat... Ja, dat willen ze niet prijsgeven. Maar alle andere uh, melk, die, uh, wel, die bederft ja. wel. Ja, die is na drie, vier dagen begint het al... Uh, en ah. die melk dus niet. Dus het gaat om de Zaanse hoevenvolle melk. Ja, de Zaanse hoevenvolle melk. Tien dagen op het aanrecht. Warm... Alles, maar, niet, uh, maar nog steeds niet zuur. Hoe kan het? 0800-1121. Nee. Ik doe mijn best, Patrick. Nou, nu draaide jij vanavond de nummer van Doe Maar, hè. Ja. De nachtzuster. De nachtzuster. Ja, ik, dat leek me wel een keer toepasselijk. Ja, en, uh, de, maar er is nog een nummer waar dat eigenlijk een beetje van, van, van, van ja, toch al afgeleid is, vind ik uiteindelijk. Want het was oh. al eerder. Oh ja. En ik weet niet of je hem hebt, maar het zou het leuk vinden als je hem, als je hem, hebt en, als je hem even draait vanavond. Het is misschien handig als je dan even zegt over welk nummer je het hebt. Night Nurse van Gregory Isaacs. Ah ja, dat krijg ik wel vaker. Dat mensen zeggen, kun je daar dan niet mee beginnen? Maar op een of andere manier wil ik altijd toch met, uh, met, uh, met nachtzuster beginnen. Dat zit een... Uh, ik ben er nu aan gewend. Uh, maar Night Nurse, daar is inderdaad ook wel eens of krijg ik meerdere verzoekjes voor binnengekregen. En ook van andere versies trouwens van Nachtzuster. Maar dat doe ik niet. Even kijken. Gregory Isaacs. Ja. Simple Red heeft er ook een versie van. Ja, maar die heb ik volgens mij niet. Want die heb ik wel eens gezocht. Maar die Gregory Isaacs versie. Night Nurse. Dan moet ik even kijken. Want dan moet ik Night Nurse niet aan elkaar schrijven. Maar los. En dan moet ik in het mapje nachtplaten, submapje Gregory's, submapje Zusters, submapje voorkeur van Patrick, submapje Saansehoeven, nee. huismelk. Nee. Staat er nog niet in? Ik zal hem er een keer inzetten, maar ik weet okay. niet of ik dat dit jaar nog ga regelen. Oké. Okay. Sorry. Ik wens jou verder succes met je programma. Het klinkt helemaal een beetje emotioneel. Nee hoor. Oh oké, okay. nou dan ga, ik weer, dan ga ik me weer bezighouden met dingen als melk. Goeienacht. Oké, okay, doei. <laughs> doei. 0800-1121. Jappie. Hey, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hey, mooi luisteren, ik heb iets, dat zit ik al een maand op te, op te broeden. Oh, en het is geen ei. Nee, nou, nee. Dat, ei kan ik jou, dat ei kan ik bij jou kwijt. Dat ja, je kunt bij mij kun je je ei kwijt. Ja, vertel. Ja, heerlijk is dat, hè, Astrid. hoor dit? Nee, kom nou door met dat ei, voordat we weer afdwalen ja. alle kanten op, ja. Dat is goed. Je ja. hey, moet je luisteren. Um, uh, Nederland bestaat 200 jaar. Dat wordt, uh, uitbundig wordt dat gevierd. Hè? Mm -hmm. Ik denk nog aan het spektakel bij Scheveningen. Heb ik gezien op televisie. Geweldig. Weet je waar ik aan zat te denken? Uh, aan onze Nederlandse vlag. Die is rood, wit, blauw. Echt? Maar dat was voorheen, toen Nederland begon te bestaan... Was die, uh, had dat andere kleuren. Ja. Oranje dat oude ouderwetse oranje, blanje, bleu... en er zijn ook heel veel liedjes mm. over geschreven en dit en dat. Toen dacht ik bij mij we hebben een nieuwe koning en een nieuwe koningin. Yeah. Ik, um, uh, um, toen dacht ik bij mij eigenlijk van... hé, hey, waarom zullen, zullen we de kleuren uh, niet herstellen? Uh, oranje, wit en blauw. En ik heb uit de geschiedenisboekjes uh, uh, begrepen, Astrid... Mm. Uh, dat oranje in die tijd... Uh, niet, uh, ...niet een sterke verf was, dat dat niet uh, goed, uh, goed bleef. En uh, uh, uh, dat ze dat toen veranderd hebben in uh, rood, omdat dat wel een goed bestendige verf was. En uh, toen dacht ik bij mij eigenlijk, maar met de huidige technieken lijkt mij dat uh, vandaag de dag niet meer aan de orde. Ik, toen dacht ik bij mij eigenlijk van waarom, dat zou toch een, een fantastisch iets zijn als wij die kleuren weer herstellen zoals het vroeger was, oranje, wit en blauw. En, en mijn vraag daarover eigenlijk is dan ook, uh, wat zouden de luisteraars onder andere van jouw programma ja. uh, daarvan vinden als we dat zouden gaan doen. Dat zou een enorme impact hebben, lijkt mij. En de, we zouden ook weer geschiedenis schrijven natuurlijk en Nederland ja. op de kaart zetten. Nou, ik weet nog niet of het zo'n internationaal, wereldschokkend evenement wordt. Als we de... Nou, misschien ook wel. Maar is oranje, wit, blauw? Heeft, is dat niet in de oorlog qua met, met, uh, met Duitsland? Hebben die dan toen niet iets met die kleuren gedaan? Nee. Dat, nee voor, voor, wat ik heb begrepen vanuit het geschiedenisboek is, zoals ik het op school geleerd heb. Achter. Ja, ja. Uh, uh, was het zo dat uh, de, de, de, de schepen die op zee gingen en dit en dat, en de, de Nederlandse vlag voerden, oranje, wit en blauw, toen in die tijd. Mm. En je kunt het eigenlijk ook, denk ik, nog wel terugvinden op schilderijen uh, van, uh, die er toen gemaakt zijn. Uh, uh, was die kleur, oranje, was niet weer bestendig? Dat, dat, dat, dat verkleurde heel snel. En toen is men uiteindelijk overgegaan naar die rode baan in onze Nederlandse vlag. En uh, van de Nederlandse. Uh, uh, de, de enige vlag die op onze vlag lijkt. is die van Luxemburg. Ja. En die heeft er eigenlijk. een, uh, De enige aanwijking daarin is dat hij een, een lichtblauwe. Uh, baan heeft. ten opzichte van de Nederlandse vlag. Maar heel even, jappie. Want ik, ik, ik, dat, dat verhaal begrijp ik. Alleen er staat, er staat me iets van bij. dat er ook met Nazi-Duitsland. iets met die op een of andere manier die kleuren zijn gebruikt? Welke kleuren bedoel je? Oranje, dat, dat, dat, dat, wit, blauw. Dat, dat, dat mocht niet meer, zeg maar. Nee, dat, nou. ik weet Nou goed, er is iemand, vast iemand die het weet. Die belt naar 0800-1121. En los daarvan, ja. weet je, dat is voor jou misschien een leuk idee. Maar dan moeten alle mensen die binnenkort een, een kind hebben dat afstudeert... of dat op koninklijke feestdagen van die gezinnen die dan gezellig de vlag buiten hangen... moeten allemaal een nieuwe vlag gaan kopen. Ik zou dat geleidelijk invoeren, zou ik zeggen. Oh, dat je de eerste twee jaar mag je nog allebei voeren... Nee, ik zou nog gewoon, gewoon eh, als je een nieuwe vlag koopt, dat hij dan. En ik denk ja. eigenlijk, als je echt Oranje gezind bent, een gek en fan bent of zo, mm -hmm, ik noem maar wat, mm -hmm. dat je gelijk zo ja. ding wil hebben. Ja. Toch? Nou. En, en, ik weet het niet, maar nee, ik, ja. ik, ik zat gewoon met die gedachten te spelen. En ik denk, oh ja, hoe moet ik dat aan de buitenwereld kenbaar maken dat ik die gedachten heb of zo? Ja, en, en toen denk en, ik wel, nafsus. Ja. Je mag, je mag me voor gek verklaren, hoor. Misschien heb je er een pilletje voor. Nee, dat maar, uh, helaas... Uh, nee. nee. De... Nou, ja, nou uh, ja, het is niet een vraag natuurlijk. Het is gewoon een uh, peiling van de meningen. Dat is wel een vraag. Nee, het is Ik geen vraag. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe, ze er, hoe, ze erop, ja. hoe men erop zou reageren. Ja, zou jij over willen stappen op Oranje, Blanje 0800-1121... of juist niet en waarom dan niet, geef het even door. Hey Jappie, bedankt hè. Hé, hey, dankjewel dat je weer eens even een keer uh, mocht uh, spreken. En uh, het gaat je goed. Goedenacht. En zo Doeg. dadelijk om 20 over 4, dan doen we het gebeurt hier om 20 over 4. Dus truckers en vrachtwagenchauffeurs met goede smaak, bel me nu...